Vijf uur. Het NOS-journaal. Jurist Dubenitsky. Onduidelijkheid over besluit het Wiegepolder. Syrië stemt in met taken VN-waarnemers. En AIVD waarschuwt voor toenemend aantal jihadreizen. Staatssecretaris Bleker heeft goede hoop dat de Europese Commissie... akkoord gaat met zijn jongste plan voor de Het Maar volgens de Commissie is het nog niet zover...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 Vanwege het lidmaatschap van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt zich zorgen over de brandveiligheid in zorginstellingen. Er wordt volgens de raad te weinig rekening gehouden met de verminderde zelfredzaamheid van patiënten. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest vorig jaar maart. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.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 Ze kochten grote partijen cocaïne in Zuid-Amerika en Afrika... die ze naar West-Europa smokkelde. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Almere en Barcelona... zijn computers, mobiele telefoons en de administratie in beslag genomen. De hoofdverdachte is een Surinamer. Hij werd begin deze maand opgepakt in Barcelona... waar hij de Champions League-wedstrijd Barcelona-AC Milan wilde gaan kijken. Anders Breivik was van plan de vroegere Noorse premier Bruntland te onthoofden... toen hij het bloedbad op Utøya aanrichtte. Ze was zijn eerste doelwit, vertelde hij op de vierde dag van zijn proces. Hij had haar onthoofding willen filmen en op internet willen zetten. De sociaaldemocraat Bruntland was drie keer premier van Noorwegen. Ze had het eiland Utøya enkele uren voordat Breivik aankwam verlaten. Het weer, de buien nemen af en vanavond klaart het op. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Het is een graad of 13. Morgen begint droog, maar al snel begint het te regenen. De temperatuur stijgt dan ook tot een graad of 13. De dagen daarna blijft het regenachtig. AMB ah, Verkeersinformatie. Ondanks de buien in de Randstad verloopt de spits vrij normaal. Er staan nu 50 files, in totaal 180 kilometer. Nou, dat is gebruikelijk voor de donderdagmiddag. De meeste files staan bij Utrecht en bij Rotterdam... en op de lokale wegen bij Arnhem. En dat is een beetje de nasleep van een ongeluk eh, eerder vanmiddag op de A12. En daar gaat het inmiddels weer redelijk goed. Op de A58, de enige opvallende file van dit moment... van Tilburg naar Breda, bij Geelse 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Radio Ent Journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Zo, Chirbe jou over de brandveiligheid in zorginstellingen. Patiënten kunnen niet altijd zelf goed wegkomen bij brand, en daar wordt te weinig rekening mee gehouden. Eerste dag 3 van het proces tegen Anders Breivik. Breivik had, zo zei hij vandaag, de Noorse oud-premier Broendland willen onthoofden. Dat verklaarde hij vandaag voor de rechter. Broendland was op 22 juli vorig jaar ook op het eilandje Uttoja. Maar had dat net verlaten voordat Breivik daar voet aan wal zette. Rolien Creton volgt het proces. Rolien, wat vertelde Breivik precies over die geplande moord op Broendland? Nou, hij heeft vooral uh, beschreven hoe het allemaal uh, gruwelijker uh, had gekund. Dus uh, Gro Harlem Brundtland, oud-premier, sociaal-democratische en aardsvijand nummer één van uh, Breivik, die wilde hij inderdaad uh, onthoofden. En hij wilde hetzelfde doen bij uh, leidinggevende... binnen de Sociaal-Democratische Jongerenpartij. Um, hij vertelde ook dat het eigenlijk de be bedoeling was... om alle jongeren op dat eiland dood te schieten. Dat waren er ruim 500. En hij dacht dat jongeren in doodsangst... Uh, niet in het water zouden durven springen. Dat gebeurde in de praktijk dus wel. Maar het idee was dat, dus dat hij uh, het eiland rond zou blijven lopen totdat iedereen uh, doodgeschoten was. Dat wilde hij uh, filmen, geïnspireerd door Al-Qaeda, maar uh, dat deed hij uiteindelijk niet omdat zijn camera niet was uh, opgeladen. En hij had het daar ook niet bij willen laten, hè? want hij had het ook op, op de koninklijke familie uh, gemunt of op het paleis. Ja, precies. Hij had verschillende plekken uitgekozen eh, die hij wilde opblazen. Nou, bij het regeringsgebouw, dat was eh, gelukt. Maar hij had eigenlijk in zijn hoofd om dat hetzelfde te doen... bij eh, het hoofdkantoor van de Sociaaldemocraten... redacties van kranten, eh, Noorse Omroep, het parlement... en inderdaad ook het Koninklijk Paleis. En hij had ook andere plekken uitgekozen... waar hij, net als op Utoja, eh, iedereen wilde doodschieten. En dat was onder andere een clubhuis in Oslo, waar uh, linkse anarchistische jongeren uh, bij elkaar kwamen. Hij vertelt ontzettend veel waar we nu al dagen over praten... maar wat we ook doen is natuurlijk kijken hoe hij erbij zit... hoe hij reageert op vragen en hoe hij die antwoorden geeft. Gisteren was hij geïrriteerd, ja. vertelde je. Uh, de dag daarvoor heel rustig, overwogen. Hoe was hij vandaag? Nou, vandaag was het weer een groot verschil met uh, gisteren. Uh, vandaag was hij de rust zelf. Uh, vandaag heeft hij dus vooral gesproken over uh, de voorbereidingen van de, van de aanslagen. Uh, ja, en gisteren was hij zo geïrriteerd omdat zijn netwerk in twijfel werd getrokken door het OM. Dus ze denken dat, dat hij een groot deel van dat netwerk uh, verzonnen heeft. En daar kon hij heel moeilijk tegen vandaag, waar hij het dus had over die voorbereidingen... Ja, niemand twijfelt waar hij allemaal toe in staat is. En dat merk je aan Breivik, want hij ja, was veel rustiger, veel geconcentreerder. En hij werkt weer eh, mee. Dus hij wil serieus genomen worden. Dat is de conclusie die je eruit trekt als je naar hem kijkt. Ja, dat denk ik wel. En hij eh, slaat vooral eigenlijk op tilt als hij als eh, fantast wordt neergezet. En ja, bij deze aanslagen weet iedereen natuurlijk hoe het is gegaan. Dus eh, niemand eh, zet hem in die zin onder druk. Nog één dingetje, Rolien. Eh, het kwam ook tot ons door in de berichtgeving dat hij nogal veel achter de computer zat in het jaar voorafgaande aan de moorden. Wat ja. gebeurde er? Nou, voor de aanslagen trok hij in bij zijn moeder. En daar heeft hij uh, een jaar lang alleen maar computerspelletjes gespeeld. Dus uh, van die online uh, spelletjes waarbij je oorlog voert. World of Warcraft, Call of Duty. En dat, daar was hij aan verslaafd. Deed hij 16, 17 uur uh, per dag. En ja, hij vertelt vandaag dat hij dat, dat zag als voorbereiding op de aanslagen. Dus een soort training. Morgen verder. Rolien Creton. dank je wel. Dan de zorginstellingen. Veel zorginstellingen zijn niet goed voorbereid op brand. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ze hebben naar de brandveiligheid gekeken... naar aanleiding van de brand in een psychiatrische instelling in Oegsgeest. Vorig jaar was dat. Waarbij drie mensen om het leven kwamen. Chibiaustra van de Onderzoeksraad legde uit wat daar misging. Ja, het waren mensen met een psychiatrische aandoening. Het waren mensen die dus uh, niet zelf in staat waren afwegingen te maken om weg te gaan of iets dergelijks. Mensen die geholpen moesten worden bij de evacuatie. De brand is ontstaan op een van de kamers. Waarschijnlijk door, door het in brand gaan van een, van een matras... De, de, de bedrijfshulpverlening heeft geprobeerd die brand te blussen... dat is niet gelukt, uh, dan zie je, zoals heel vaak... Een, een hele snelle rookontwikkeling door het hele paviljoen. En men is op een gegeven moment de patiënten die in, in, de, in de, de, de woonkamer waren... is men gaan evacueren. En, en na tien minuten was de brandweer die zeg maar, de andere evacuaties van rekening heeft genomen. Wat het extra lastig maakte was, wat u ook zegt... die mensen uh, hebben uh, ja, een beperkte zelfredzaamheid... en beseffen zich misschien niet goed... Het gevaar wat uh, dreigt, er waren zelfs mensen die niet mee naar buiten wilden, die zich verstopten. En dat lijkt me heel erg lastig voor bedrijfshulpverleners, voor die zorgers daar. Ja, er waren zelfs mensen die buiten waren en weer naar binnen wilden. Dus dat geeft wel aan hoe moeilijk zo'n evacuatie dan ook is. Uh, en een evacuatie, dat is niet de enige taak. Ze moeten ook nog proberen de brand te blussen. Dat hebben ze aanvankelijk ook geprobeerd. Een van onze conclusies is wel dat je ook niet te hoge verwachting mag hebben van, van de bedrijfshulpverlening. Die staan voor een zware taak. In een hele korte tijd moeten een aantal dingen gebeuren. Uh, en, en wij pleiten in ons rapport er ook voor om die taak misschien te verlichten door meer technische maatregelen te nemen. Zoals? Door bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie te installeren. Door bijvoorbeeld uh, uh, mechanismen op deuren te maken dat ze vanzelf dicht gaan als, als er brand is. De rook heeft zich ook snel kunnen verspreiden doordat een deur niet is dichtgedaan. Nu hoort Rivierduinen bij de 2% ja, die eigenlijk op papier alles in orde hebben. Wat zegt dat over al die andere zorginstellingen? Dat er nog wel een weg te gaan is. Uh, wij vinden uh, het onderzoek wat de Rijksinspecties vorig jaar hebben afgerond hè, naar, naar de... Het was een steekproef natuurlijk, maar na de brandveiligheid bleek dus dat veel instellingen de zaken niet op orde hebben. Als je hier een instelling hebt die de zaak wel op orde heeft, maar toch ook nog zo'n fatale brand uh, heeft... dan is het, het totaalbeleid uh, toch een wat het ons verontrust. En het betekent ook dat de bestuurders in die sector een belangrijke taak hebben om... onderschatten ze dat, te die bestuurders? Het wordt door bestuurders, dat blijkt met name uit het rapport van de inspecties eh, vaak onderschat, omdat men denkt dat men de zaak op orde heeft, terwijl dat niet zo is. Nou was dat rapport redelijk vernietigend uh, in december. Is er in die tijd, in die tussentijd wat gebeurd? Heeft u het idee dat er ja, vorderingen worden gemaakt, zijn gemaakt? Ja, het heeft absoluut weer bijgedragen aan een bewustwording van, van, van de problematiek, zoals ook dit rapport. En daar streven wij ook naar voor de GGZ-branche weer een, een, een duidelijk signaal is dat er op dit punt wat moet gebeuren. U hoorde Tjibbe Joustra in gesprek met verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Het Openbaar Ministerie wil ook onderzoek doen naar de brand in Oegsgeest. In een reactie laat de instelling weten dat dit onderzoek hard aankomt van Joustra... want ze hadden gehoopt de periode nu te kunnen afronden. En tevens laat GGD Rivierenland weten er alles aan te blijven doen... om de veiligheid van de bewoners verder te vergroten. En straks gaan we naar Denemarken, want de Denen koesteren hun kroon... maar twijfelen af en toe toch over de euro of ze die al dan niet moeten invoeren. Bij de ANWB, René nee, Passet. Het de 60 files, we zitten inmiddels boven de 200 kilometer. Het is ietsje drukker vanwege de buien in de Randstad vooral... De meeste files zijn te vinden bij Utrecht, Rotterdam en rond Arnhem. Daar hadden we eerder vanmiddag een ongeluk. Zojuist op de A1 file van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Buntschoten, omdat de linkerrijstrook dicht is. Daar zaten ze 4 kilometer. Op de A58, daar was een ongeluk bij Geelzen. Het heeft niet lang op de weg gestaan van Tilburg naar Breda. Maar er zaten nog wel file bij Geelzen 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Het bezoek van de Turkse president Gül aan Nederland is zojuist afgesloten. Hij was vandaag in Limburg. Eerder deze week zorgde de Limburgse PVV-fractie voor wat ophef rondom dit bezoek. Maar er was vandaag weinig van te merken. And president Gül en haar majestie sign de Golden Book of de Floriade 2012. Op een koud en winderig Floriade-terrein bij het Hollands Paviljoen. En welkom door minister van Hagen voor de koningin en natuurlijk de gast van vandaag de speciale gast president Goo. Onder het oog van de camera's het tekenen van het boek, het gastenboek als bewijs dat ze hier zijn geweest en dan het paviljoen naar binnen voor een rondleiding. Niet lang want daarna wacht een bezoek aan het Turks paviljoen. Wij gaan naar het Turks paviljoen. En daarbij het Turkse paviljoen. Natuurlijk, de mensen met de vlaggetjes. Geen rood, wit, blauw, maar... voor wit, ja. De kleuren van Turkije. Ja, ja. Heeft dat nog enige betekenis, uh, dat hij hier komt? Uh, voor mij wel, want uh, hij is uh, ook mijn president eigenlijk. Dus dat uh, is voor mij wel uh, bijzonder. En de dames uh, met hoofddoek uh, en fototoestel... Uh, ja, klopt. Ik ben uh, zelf ook Turks. Turks een Turks-Nederlander. Dus, uh, Uit Venlo? Uit Venlo, inderdaad. En wat betekent het dan dat hij hier uh, op zoek komt? Uh, het is natuurlijk mooi om een president van je eigen nationaliteit hier te hebben. En uh, in het land waar je zelf leeft. En een president waar je zelf ook vandaan komt of waar je roots liggen. Het is natuurlijk heel mooi om te zien. Zoals wij Nederlanders altijd als we op staatsbezoek zijn in het buitenland... altijd wat Nederlanders tegenkomen met oranje vlaggetjes en rode-blauwe vlaggetjes. Inderdaad, precies. Antalya. en Antalya. Speciaal voor Florian is uit Antalya gekomen. Want Expo 2016 wordt in Antalya gehouden. Dus er staat een mevrouw waarvan ik even dacht, die komt ook speciaal voor de president hier gewoon het Venlo. Maar die komt uit Antalya, Turkije. Want daar wordt in 2016 dus de Floriade gehouden. Ja. En wat, wat wil ze dan zien? Ja, ze willen de ervaring opdoen en kijken hoe dat allemaal verloopt. En komt er dan ook een Hollands paviljoen? Dat heb ik gelzek. Geopend door de Nederlandse koning of koningin of Groot waarschijnlijk. Het paviljoen zelf komen we niet in, zolang de koningin er is. Want er staat beveiliging voor. En ook de Turkse delegatie van Antalya komt er niet in. Meneer met een oranje stopdas, uh, praat ook een beetje Turks, hoorde ik net. De heer Bozestan van uh, de Turkse gemeenschap hier in, uh, in Venlo, in een... Misschien wat voor de Turkse president onvriendelijk, onwelkom, Limburg, naar de actie van de PVV? Nee, helemaal niet. De president is welkom in Limburg en de Limburgse heet de president welkom. PVV heeft wat, wat uitlatingen gedaan, dat is PVV eigen. Daar, dat, ja, dat hoeft... Geen directe smet zeg maar, te brengen op deze feestelijkheid. Dat gaat er toch over, hè? Uh, ja, dat gaat er over, maar daar trekken wij niks van aan. Dat is PVV. Laat ze maar praten, zou ik maar zeggen. Dit is gewoon PVV, zou ik maar zeggen. En ook smiddags verderop in Maastricht geen toestanden met de PVV. De PVV gedeputeerde Krebber en Jansen. Die sluiten gewoon keurig aan bij de ontvangst van de koningin. Geven een handje. Niet alleen aan haar, maar ook aan de Turkse president Gül... en zijn met hoofddoek getooide vrouw. En daarna volgt nog Het op de markt... midden in het centrum van Maastricht, waar veel publieke belangstelling is. En de Turkse president uitgezwaard wordt door heel veel enthousiaste Nederlandse Turken. Een verslag was dat van Menno Meijer... Syrië. Ook al wordt er in Syrië nog steeds gevochten, toch ondertekent de regering van Assad een akkoord met de Verenigde Naties over een waarnemersmissie om toe te zien op een staakt het vuren. Er is nu al een ver verkenningsteam van ongeveer 30 waarnemers, dat moeten er uiteindelijk 300 worden. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, onder wat voor voorwaarden is Assad akkoord gegaan met deze missie? Ja, zouden we het maar weten. Want uh, er is wel flink over onderhandeld. En je kunt je voorstellen dat uh, er nogal wat dingen zijn... die uh, als Assad graag voor elkaar uh, krijgt. Bijvoorbeeld, waar komen die uh, 300 waarnemers vandaan? Als het aan Syrië ligt, komen ze bijvoorbeeld uit China en uit Rusland. De bekende landen die achter uh, Syrië staan. Als het aan het westen ligt, komen ze natuurlijk ergens anders vandaan. En een ander punt waarover onderhandeld is... is uh, hoe vrij kunnen ze daar hun werk doen. En dat zijn allemaal van die details die we op dit moment nog niet weten, maar die o zo belangrijk zijn voor het werk natuurlijk van die uh, waarnemers. Want als je kijkt naar dat verkenningsteam, die mensen die er nu zijn, kunnen die bijvoorbeeld in Homs komen? Uh, nee, hebben ze wel aangevraagd, maar de Syrische regering heeft gezegd dat het daar te onveilig is en uh, daar zijn ze dus niet geweest. Ze zijn wel in Derra geweest, dat was een stad die uh, natuurlijk ook heel veel in het nieuws is geweest, waar ook heel veel gevochten is en uh, daar was het vrij rustig, zijn ze ook aangesproken door uh, mensen daar op straat, maar... Uh, zodra ze daar weg waren, werd er bijvoorbeeld weer geschoten. En dat hebben ze dan weer niet gezien. En zo blijft het dus heel erg weerbarstig. En uh, als je wilt leren van het verleden... dan kun je december vorig jaar misschien nog herinneren... toen waren daar waarnemers van de Arabische Liga. En die hadden eigenlijk dezelfde klachten. Die liepen tegen dezelfde dingen aan... als waar die VN-waarnemers nu tegenaan uh, lopen. En dat is echt iets wat opgelost moet worden. Want anders dan verwacht ik dat uh, de westerse landen... bij discussie over het succes van die waarnemers zullen zeggen... Ja, op deze manier heeft het natuurlijk geen zin. Dat wekt dan toch een beetje de indruk, Sander, dat Assad de Verenigde Naties een beetje aan het lijntje houdt. Um, dat is in elk geval wel wat westerse diplomaten zeggen. Vandaar dat ze die uh, harde taal bezigen op dit moment. Maar de Verenigde Naties, of in elk geval uh, de baas daarvan, Ban ki Moon... die zegt bijvoorbeeld ook, uh, we kunnen op dit moment niet anders. Natuurlijk, er is nog geweld. Natuurlijk, in dat plan wat we hebben voorgesteld... daar zouden de tanks en de troepen uit de steden en dorpen getrokken moeten zijn... Dat is nog niet gebeurd, maar, zegt die citaat, misschien is de mogelijkheid dat we hierop verder kunnen bouwen. Ja, het is allemaal heel erg voorzichtig, maar hij kan op dit moment ook niet anders. Want als die waarnemers falen, dan ligt er helemaal geen alternatief klaar. En in hoeverre is dat zespuntenplan waar we het zo uitgebreid over gehad hebben van COVID-19, ja. in hoeverre is dat nog een concreet gespreksonderwerp? Ja, daarvoor geldt weer hetzelfde. Natuurlijk is dat een gespreksonderwerp. En iedereen die er een beetje naar kijkt wat die zes punten zijn... die zal uh, zien dat het niet uitgevoerd wordt. Die zal ook snappen dat Syrië dat niet kan doen. Want dan tekenen ze in feite hun eigen doodvonnis. Maar ja... Ook daarvoor geldt weer, er is geen alternatief. Dus wat ik denk wat er nu gebeurt is dat de eh, VN, Kofi Annan... dus die speciale gezant en de baas van de VN, Ban Ki-moon... dat die dat vertrouwen maar uitproberen te stralen. Dat die maar hopen dat als we eh, blijven drukken... dat die meer waarnemers daar naartoe kunnen gaan. En dat er dan een situatie zal ontstaan waarbij mensen zeggen... oké, okay, het is nu wat rustiger geworden. En dat je dan verder kunt bouwen een hele hoop... Als dan redeneringen. Ik kan er niks mooiers van maken op dit moment. En dan komen vanavond de vrienden van Syrië in Parijs bijeen. Wat moeten die dan nog ja. eigenlijk op dit moment? Boze woorden spreken tot Syrië en dreigen met nog, nog meer sancties. Op dit moment kunnen ze niet zo heel veel meer. En Assad wachten totdat de belangstelling weg hebt, Of uh, lijkt dat maar zo? Nou ja, hij probeert in elk geval zoveel mogelijk tijd te rekken... en hoopt dat hij zoveel mogelijk van de oppositie uh, uit kan schakelen. Uh, en de, alles is, ja, zoals zo vaak weer, uh, gericht natuurlijk op, op China en Rusland. Zolang zij uh, in meer of mindere mate Syrië blijven steunen in de strijd tegen... Hè, want dat zegt Syrië, gewapende terroristische groepen... Ja, zolang kan uh, Assad nog relatief vrij zijn gang gaan. Sander van Hoorn hoorde u over de situatie in Syrië. De Deense regering begint er voorzichtig over na te denken om over te stappen naar de euro. Nu heeft Denemarken de kroon als munt, maar daardoor kunnen ze in Brussel niet meepraten over de eurocrisis. Chris Rostendorf was in Jutland en vroeg de Denen kroon of euro. We nemen de boot naar het Deense eiland Samsø. Het is ongeveer zo ver weg als je kunt komen van de eurocrisis, waar het centrum natuurlijk van in Brussel ligt. En hey, dan het eiland Samsø. Hier wapperen alleen maar de Deense vlaggen. Hier lopen Denen die trots zijn, niet alleen op hun vlag, maar vooral ook op hun munt. De Deense kroon. Weliswaar gekoppeld aan de euro, maar toch een symbool van nationale trots. En het gaat goed met Denemarken. De Denen willen die kroon voor geen goud inruilen voor de euro. Toch? I think that the kroon the is uh, it's, it's better for us. It, it's uh, it's um, like family. <laughs> Je you weet know het heel goed. Je vertrouwt well. het beter? Ja, yes, ik doe. Trots zijn de Denen op hun eigen munt. En de euro, daar willen ze niks van weten. Dat blijkt ook uit alle peilingen. Maar de Deense politici die denken eigenlijk heel anders over de euro. Bijvoorbeeld minister Verstager van Economische Zaken. Denemarken is, Sommigen noemen het the secret euro country. Because onze Danish kroon is um, very tightly sterk met de euro. We hebben een fixed currency policy. Denemarken is helemaal niet zo onafhankelijk als het lijkt. Stiekem zijn ze volledig vastgeklonken aan de euro. Ik denk dat ik ook van de euro zou zijn. Als we een euro-land waren. Want we niet is de invloed op de euro. Als niet-euro-land mag deze minister niet meebeslissen over de crisismaatregelen die in Brussel worden genomen. We don't have a seat in uh, in any uh, meeting where euro is discussed or where the euro countries discuss among each other. You really miss that. Well, yes since since we are highly dependent on whatever decisions is taken uh, around the table of the euro countries. Yes, sometimes we really miss that. De Duitse regering wil op termijn meer invloed in Europa. En zou dus ook wel willen nadenken over de invoering van de euro. Maar uit de laatste peilingen blijkt dat maar liefst 70% van de Denen nu niets wil weten van de euro. Toch maar even wachten dus. voters because that would take a referendum here should we join the euro that I would knew exactly what is this euro. De Deense politici willen wachten totdat de eurocrisis is geluwd. Pas dan durven ze het aan te gaan nadenken over een eventuele invoering van de euro op termijn. En dat in het land dat zo trots is op de eigen munt. Want op het dek van de boot naar Samsø klampen de Denen zich voorlopig nog vast aan hun eigen kroon. Uh, it's uh, our nationality. It's, it's pride, mostly pride that we small country, but we do well, so we stay on our own. De Denen zijn een trots volk, dus dat liever op zichzelf blijft. Toch wil de Deense regering deze regeringsperiode al een referendum uitschrijven over twee andere uitzonderingen die ze hebben. Een zelfstandig defensiebeleid en een eigen justitiebeleid. Op die terreinen willen de Denen nauwer gaan samenwerken met Europa. Maar de Deense kroon, daar blijven ze voorlopig nog even heel erg trots op. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl.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 Met wolken, soms opklaringen en soms ook een stevige bui. Hier en daar zit er zelfs hagel en onweer bij. Maar de meeste buien zullen vanavond en vannacht wel verdwijnen. Dan wordt het overwegend droog en klaart het wat meer op. Gaan de temperaturen omlaag, 5 graden wordt het in het westen van het land en 3 in het oosten. Dan gaat morgen de temperatuur wel weer oplopen, want in de ochtend is het droog en schijnt de zon ook flink. Het wordt 12 graden langs de kust, 15 graden misschien wel langs de oostgrens. En dan wordt het weer zo warm dat er opnieuw stapelwolken gaan ontstaan. En die stapelwolken die blijven niet vriendelijk... want in de middag gaan er weer buien vallen. Met opnieuw kans op onweer en hagel. Daarbij een zuidwestelijke wind die zwak tot matig is. Kracht 2 tot 4. Kustgebieden misschien nog eventjes een vijfje. Het weekend verandert het weer niet echt. Uh, zeker op de zaterdag hebben we eerst zon, daarna weer buien. Zondag heeft de zon het wat moeilijker. En lijken de buien nog wat pittiger. De temperatuur valt zondag ook iets terug naar een graad of 11. Daarna gaat het kwik langzaam weer omhoog. En wordt het misschien voorzichtig, wat minder het is anwb Verkeersinformatie. Ondanks de buien in de Randstad verloopt de avondspits vrij normaal. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht en Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Zojuist gebeurde een ongeluk op de A4, Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoek Dorp 4 kilometer file staat er, want de linkerrijstrook is dicht. Elders op de A4, het stuk van Amsterdam naar Den Haag, staat bij Den Haag-Zuid file. 4 kilometer door een ongeluk op de Provinciale weg N211. Daar kom ik zo op. Eerst de A76, de weg Heerlen naar de Belgische grens. Een lange file daardoor een ongeluk. Tussen Knopent en Essen en Knopent Kerensheide, 10 kilometer. De rechte rijstrook naar België is al een tijdje dicht. En dan de N211 Den Haag naar Delft. Na een aanrijding tussen Den Haag en Wateringse Veld, 4 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Kennen sponsort UEFA 2012, en jij kan het meevieren.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 Vier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 -Snaal. De Tweede Kamer hier praat volgende week verder over de Het Wiegenpolder. na een tumultueus debat waarbij twijfel was of er nou wel of niet toestemming is uit Brussel voor een plan dat Bleker met de Het Wiegenpolder heeft. Ondertussen voeren de Vlamingen de druk op op Nederland om met een goed plan te komen. waar zij het ook mee eens zijn. Het Vlaamse parlement sprak er ook over vanmiddag. en daar vroegen ze zich af: wat wil Nederland nu eigenlijk? Joris van Poppel in Brussel. Joris, dat klinkt alsof Vlaanderen het een beetje gehad heeft met Nederland. Ja, in ieder geval zeker. wat dit betreft. Jazeker, en ze begrijpen het eigenlijk ook niet meer. Wat, wat wil Nederland eigenlijk? Wat wil Bleker? Wat is dat alternatieve plan? Bleker heeft het aan de Vlaamse regering overgemaakt, zijn plan. Maar die parlementariërs, die horen natuurlijk van alles. Uh, die zaten daar in de zaal ook uh, mee te kijken via internet met het Tweede Kamerdebat. Dus er was wat verwarring. De, de Tweede Kamer uh, die volgde wat er in het Vlaamse parlement werd gezegd. En, en omgekeerd, het, de grote teneur was... Uh, de, de, de, Zo'n verdrag wat wij hebben afgesloten met Nederland, dat is, is geen, geen fotje papier, pardon. Uh, Minister-president Chris Peters, die zei het geduld van Vlaanderen begint op te raken. Dus Nederland, het eind deze maand wil ik duidelijkheid hebben over nou ja, of er een alternatief plan komt, of daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer en of de Europese Commissie daar nu wel of niet mee akkoord is. Eh, ook natuurlijk omdat er al heel wat geld door de Westerschelde is gegaan. Geld wat ook Vlaanderen heeft betaald. Is de kans aanwezig dat de Vlamingen echt geld gaan terug eisen van Nederland? Nou, er is een parlementariër die dat vanmiddag gewoon eiste. Die zei, Nederland houdt zich niet aan de afspraken. Dus waarom zouden wij ons aan de afspraken houden? Kijk, die Vlamingen die hebben beloofd in dat Scheldenverdrag... dat ze een flink deel van de ontpoldering van de kosten daarvan in gaan betalen. Dus voor de kosten die Nederland uh, maakt. Uh, maar goed, dat nieuwe plan, dat wordt, uh, daarmee wordt het wat duurder, uh, die hele ontpoldering. Want er moeten extra dijken worden aangelegd, op andere plekken ook. Dus ja, de Vlaamse minister-president Chris Peters, die zei een beetje naïef als Nederland, misschien denkt dat wij die extra kosten ook gaan betalen. Daarover zullen we serieus uh, rond de tafel moeten met, uh, met Bleker. Als er een alternatief is, wil ik daarover spreken, maar het is natuurlijk uh, niet mogelijk om bijkomende uh, middelen vrij te maken voor het alternatief dat afwijkt van het verdrag. Wat kost dat nieuwe plan van Bleker U? Ik denk dat het beste aan Henk Bleker is om die kostprijs te berekenen. En eh, dat Henk Bleker ook zeer goed weet dat eh, Vlaanderen geen bijkomende financiële middelen eh, gaat vrijmaken. En dat eh, wij ook een aantal kosten hebben gemaakt. Als het alternatief plan eh, deze kosten eh, als nutteloze kosten gaat weerhouden... dan is er nog een bijkomend element natuurlijk, want eh, dat moet ook vergoed worden. Ja, die nutteloze kosten waar Peterse dan over heeft, dat zijn gewoon dijken... Vlaanderen is al heel druk bezig daar met het ontpolderen van de Belgische kant van die, van die polder. Er wordt flink gegraven, worden dijken afgegraven, er moeten nieuwe dijken worden aangelegd. Ja ja, die zijn voor een deel zijn die overbodig en dat, nou ja, daar willen ze dus toch wel op een of andere manier voor gecompenseerd worden. En wat voor drukmiddelen heeft Vlaanderen hierbij? Want ze hebben natuurlijk ooit een akkoord gesloten met Nederland. Ja, precies. Dat scheldenverdrag uit 2005, daar staat heel duidelijk in dat Nederland vanaf 2007 de hetzige polder gaat ontpolderen. Nou, dat weten ze hier allemaal natuurlijk. Maar het, nou ja, als Nederland dat niet gaat doen, dan zou Vlaanderen een arbitragezaak kunnen beginnen daarover bijvoorbeeld. Nou, tot nu toe zijn ze relatief mild geweest. Ze hebben al heel veel geduld gehad met Nederland, vinden ze hier. Ze zeggen, laat Nederland er eerst maar eens met de Europese Commissie over eens worden over dat alternatieve plan. Laat Nederland zelf maar eens, bleek er met het. Tweede Kamer daar steun voor vinden. En als er dan een alternatief plan is, dan zijn wij meer dan bereid om daar serieus over te gaan praten. Maar het mag ons geen cent extra kosten. Dankjewel Joris van Poppel. Morgen dan verwacht staatssecretaris Bleker antwoord uit Brussel dat ze dan akkoord zullen gaan met zijn alternatief plan. Nou, daarna kan hij de Tweede Kamer in en zo te horen dus ook weer richting België. Het vogelgriepvirus dan. In Rotterdam is daar onderzoek naar gedaan. Het is een omstreden onderzoek omdat er een voor mensen gevaarlijker variant is ontworpen. De viroloog die bij het onderzoek is betrokken wil de bijzonderheden hierover publiceren. Maar daar is veel discussie over, want misschien willen sommige mensen er kwaad mee. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink, hi. Deze onderzoeker, Ron Fouché van het Erasmus MC in Rotterdam... die wil dat hoe dan ook publiceren. Denkt hij dan niet dat er risico's aan verbonden zijn? Ja, een kleine nuancering. Hij heeft gezegd, ik wil dat hoe dan ook publiceren... maar ik heb veertien co-auteurs en de raden van bestuur... van het Erasmus Medisch Centrum en van de Universiteit van Cambridge... die dat met mij moeten willen voordat we dat kunnen doen. Moet die zijn toestemming kan dat niet. Hij moet die toestemming van zijn partners zeg maar, hebben. Ja, hij, eh, hij zegt van... kijk, uh, mensen die een biologisch wapen zouden willen maken... die kunnen allerlei gemakkelijkere uh, uh, methoden vinden... dan met een griepvirus aan de gang gaan. Dat is het eerste wat hij zegt. Het tweede wat hij zegt is... tien jaar geleden is er een uh, groot onderzoek geweest... of het Spaanse griepvirus, wat een eeuw geleden... heel veel doden, miljoenen doden veroorzaakte... aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... Uh, of dat nog levensvatbaar zou zijn in de huidige tijd. Dat is allemaal gepubliceerd. Er heeft toen niemand gezegd van dit is gevaarlijk. Dat was wel voor 9-11 in de Verenigde Staten. Hij zegt van ja, niemand kan hier iets mee... behalve uh, heel hoog gekwalificeerde wetenschappers. En mocht dit artikel niet gepubliceerd worden... dan gaat het in wetenschappelijke kring... gaan al die gegevens wel circuleren. Dus een wetenschapper die kwaad zou willen... komt er hoe dan ook aan. En waarom komt hij nou zo stellig naar buiten vandaag... dat hij het wat hem betreft echt wil publiceren? Wie, wie wilde je hiermee onder druk zetten? Nou ja, er is een maandenlopende discussie aan de gang, uh, sinds vorig najaar. Toen heeft hij zijn artikel met zijn ondergroep ingediend bij Science... en een Amerikaanse onderzoeksgroep die een vergelijkbaar onderzoek... tegelijk heeft gedaan, een vergelijkbaar artikel bij Nature. Die artikelen zijn voorgelegd aan een Amerikaanse uh, raad... die de regering adviseert over de bioveiligheid. Nou, Die hebben eerst gezegd, het kan zo niet... En Uiteindelijk op 30 maart hebben ze uh, herziene manuscripten... van die beide onderzoeksgroepen gezegd van, tegen het uh, Amerikaanse onderzoeksgroep. Dat kon helemaal gepubliceerd nu. En tegen Fouché's groep hebben ze gezegd... Van, je moet nog wel hier en daar wat verduidelijken. En je mag er geen dingen meer aan toevoegen. En dan kan het ook gepubliceerd worden. Toen kwam staatssecretaris Bleker, die zei ho, ho, ho. Die raad kan dat zeggen, dat is een belangrijke mening, maar... Uh, ik vind dat hiervoor een exportvergunning aangevraagd moet worden. Het gaat om een strategisch goed. Want je kan dit ten goede aanwenden om uh, aan de ontwikkeling vaccins te gaan werken. Maar je kan het ook gebruiken om een wapen te maken. En dus kan dat niet zomaar exporteren. Wacht even, een exportvergunning? Instellen voor het publiceren van dit onderzoek? Zo is het. Toen dat bekend werd, heeft de uh, voorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Robert Dijkgraaf, heeft daar uh, gehakt gemaakt van die opvatting. Maar de staatssecretaris houdt daar nog steeds aan vast. En uh, dat betekent dat als uh, Fouché en de zijne zouden publiceren zonder die expertvergunning aan te vragen... of zonder die te krijgen, dat zij kans lopen op een gevangenisstraf van zes jaar. Dus dat is toch wel vrij serieus. En die vergunning die komt er? Uh, de, minister, of de staatssecretaris wil niet zeggen of hij hem verleent of niet. Fouché vindt dat hij geen vergunning hoeft aan te vragen... omdat in de EU in de Europese regelgeving waarin staat dat zo'n exportvergunning nodig zou zijn... voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, een uitzondering wordt gemaakt. Nou, maandag is er een conferentie van internationale veiligheids en griepexperts in Den Haag, die de minister bij elkaar heeft geroepen... om uh, tot besluitvorming te komen. En de ah, en hij probeert ze nu onder druk te zetten, vandaag? Ik vermoed het. En Het is een beetje een raar bericht, want het is al een paar dagen oud. Uh, het stond dinsdag al op de website van Nature, maar het is vandaag hier opgedoken. <laughs> okay, <laughs> en het duidt ook op op, ook op op onze website nws.nl, waarin je dit hele verhaal heel gedetailleerd en helder beschrijft. Rienke van der Brink, dankjewel. In uh, Utrecht zijn een hoop gamers bij elkaar op een speciaal festival. Vanuit de hele wereld zijn bedenkers, makers en kopers hier twee dagen aanwezig. Jeroen Jager is er ook, Jeroen. Wat ja. voor soort uh, mensen zijn dat, die bedenkers, makers en kopers? Nou, kan je er een beetje iets van maken? Er... Ja, ik heb er nog een paar vast weten te houden. Als, je, als ik hier om me heen kijk, de drie die ik hier bij me heb, dan zijn dat de creatievelingen. En dat is een hele vrije soort mensen. Er is geen dresscode, zal ik maar zeggen. Er lopen geen stropdassen rond. Uh, oorbellen mag ook. Uh, lekkere, vlotte kleding. En dan de investor, die heeft natuurlijk meteen weer een, een mooi uh, corbelljasje aan. Uh, kortom, een beetje zo die artistieke wereld. Dat is het natuurlijk ook wel: een, een, een artistieke wereld. Dat klopt, ja. Want gestudeerd aan de HQ, hè? dat is de kunstacademie, zeg maar van Ja, Hogeschool van de Kunsten. Ja. En nou heb je een bedrijf, dat is ook wel typisch. Die namen, die bedrijven, die zijn ook wel grappig. Dreams of the New, Digital Dreams. Het is een beetje een droomwereld, of niet? Ja, het is veel uh, denken, dromen en doen. En ja. durven natuurlijk. Dreams of the New, wat maken jullie? Wij maken biofeedback games. Games die je dus speelt met je hersengolf of met je hartritme... door middel van ja, speciale interfaces. Dus je hebt een koptelefoon op en die meet dat? Die meet wat jij denkt, hoe jij denkt en hoe sterk dat is. En dat stoppen we weer in een game om een leuk spelletje mee te spelen. Dat was Jan Jong van Dreams of the New. Dan gaan we even naar Digital Dreams. Jullie waren hier op zoek naar stagiaires. Heb je ze gevonden? Uh, ja, dat klopt. We waren op zoek naar stagiaires. Uh, we weten nog niet of ze gevonden hebben. We hebben wel contactgegevens. En uh, hopelijk nemen die dan contact op als hun in stag... En dit is de plek om te zijn? Ja, hier zijn een heleboel studenten voornamelijk, omdat die vrij goedkoop ook naar dit soort events kunnen. Jeugdwerkloosheid op het moment? Ja, en een hoop mensen die in de gameindustrie willen, dat speelt ook wel mee. Ja, dat gaat heel goed in die game industrie. Uh, steeds meer opleidingen in Nederland, steeds meer start-ups, bedrijfjes, kleine bedrijfjes. En dan hebben we Seth van der Meer en die gaat op zoek naar die bedrijfjes om te kijken of hij zijn kapitaal erin kwijt kan. Ja, inderdaad. Ik, ik ben op zoek, zowel voor mezelf als voor een aantal investeerders. Uh, of er bedrijfjes bij zitten met leuke en nieuwe ideeën, frisse ideeën, die uh, mogelijkerwijs veel potentie hebben. En hier iets gevonden al? Uh, ik heb wel met een aantal partijen gesproken, uh, maar ik ben vooral aan het inventariseren wat voor soort kapitaal ze nodig hebben. Dus willen ze een beetje, willen ze veel kapitaal, wat voor soort investeren, willen ze, een ondernemer naast zich of juist uh, met vreemd geld aan de slag. En wat is op dit moment, zeg maar, uh, want dat is even vanuit de kant van die bedrijven, wat ze nodig hebben. Wat, wat, waar zijn investeerders in geïnteresseerd? Investeerders zijn geïnteresseerd op dit moment heel veel in mobiele games. Hè, want dat is heel erg hot. Uh, heel veel uh, downloads van mobiele games. Dus dat is wel uh, waar ze naar op zoek zijn. En games die heel veel uh, spelers aan zich weten te binden. Die dus heel veel dagelijkse spelers hebben. Denk aan WordView. Zo'n spelletje wat iedereen op zijn iPhone of zijn Android uh, speelt. Dat is iets waar, waar miljoenen spelers iedere dag mee bezig zijn. En dat trekt investeerders. Is het nog bij te houden eigenlijk voor investeerders? Want een, twee, drie jaar geleden was iedereen nog op consoles uh, aan het spelen. Uh, Nintendo, dat soort dingen, Playstation. En uh, alsof we die vergeten zijn. Ja, dat lijkt juist wel te denken. Hè. Hoewel ze nog steeds best wel een grote rol hebben. Maar er zijn zoveel spelers bijgekomen. En dat is voor investeerders lastig. Die, die, die kennen die markt niet. Dus die gaan ook op zoek naar kennis. Onder andere naar mensen zoals mij die hun helpen. Uh, Beslissingen te nemen waar ze hun geld in moeten steken. Ja, precies. Nou, het is in ieder geval, uh, Tim en Lucella, nog steeds een groeimarkt. Hier worden zaken gedaan, nog steeds. En hier worden vooral heel veel mooie nieuwe... Je mag ze laten gaan daar in Utrecht, Jeroen. Okay. En je mag zelf ook gaan, volgens mij als ik naar het rijboek kijk. Jeroen jager. Okay. <laughs> Straks kinderen kunnen elkaar flink pesten, maar ook bejaarden hebben het Sarre nog lang niet verleerd. Verkeersinformatie. René Pas het. 60 files, en een half uurtje geleden. Hoe is het nu? Ja, die staan er nog steeds, Lucella. 63 om precies te zijn. Het is ietsje drukker vanwege die buien die door de randstad trokken. Maar niet ontzettend veel drukker. Twee files springen eruit. Op de A4 gebeurde een ongeluk bij Dorp. Daar liggen weliswaar drie rijstroken tegenwoordig. Maar ja, als je er eentje dichtgooit... de linker rijstrook in dit geval naar Amsterdam... dan heb je weer file. Vijf kilometer. Maar de langste file van dit moment staat toch in Limburg, in Zuid-Limburg... op de A76, de weg Heerlen naar de Belgische grens... Na een ongeluk Gelukkig tussen Knappet en Essay en het kerensheide 10 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Luisa de Carasso en Tim Overdik. In Oekraïne is vandaag een nieuw proces begonnen... tegen de Oekraïense oud-premier Julia Timoshenko. Timoshenko zit al een gevangenisstraf uit van 7 jaar... wegens machtsmisbruik. Maar er komt als dus mogelijk een straf bij. Rondom het geresgebouw in Garkov... verzamelen zich een groot aantal medestanders van Timoshenko. Onze president, Julia, wordt er geroepen vanaf het podium. Het is een prachtige lentedag in Kharkov. Een paar duizend mensen hebben zich verzameld op het plein voor de rechtbank... waar vandaag de tweede zaak tegen Timoshenko begonnen is. Er wordt geprotesteerd, maar er zijn ook mensen die in het gras gewoon een krantje aan het lezen zijn. Een keurige, oudere dame in met een ze is natuurlijk gekomen om Julia Timoshenko te ondersteunen. Want zegt ze, zoals zij is er geen, een, ik hou van haar. Daar lag ze een beetje verlegen bij. Ja, kan je ze politiek Natuurlijk is het een puur politieke zaak die er tegen haar gevoerd wordt. Ze zijn bang voor haar, onze machthebbers. Ze is maar heel klein, maar toch is blijkbaar onze president bang dat hij iets van haar te vrezen heeft. En terecht ook wel. Zij zou het allemaal veel beter doen. Maar niet alleen Julia Timoshenko's voorstanders zijn gekomen. Ook haar tegenstanders hebben ze gemeld op het plein voor de rechtbank. Zijn makkelijk uit elkaar te houden. Haar voorstanders hebben de witte vlaggen met de rode harten in hun handen. En aan de andere kant staan de blauw-gele vlaggen. En om de twee groepen uit elkaar te houden, staan er een paar politieagenten opgesteld. Ze hebben niet veel te doen, alles verloopt rustig. Onder de tegenstanders een echtpaar dat overtuigd is van de schuld van Timoshenko. Ze is aan alles schuldig waarvoor ze nu berecht wordt. Ze heeft miljarden van ons gestolen. Die mensen hier aan de andere kant die zijn alleen maar gekomen omdat ze betaald worden, zegt deze man. Slava, Oekraïne. Oh ja, en nog iets. Oekraïne is een onafhankelijk land. Laat Europa het zich uit zijn hoofd halen zich met onze zaken te bemoeien en het voor Julia Timoshenko op te nemen. Slava, Oekraïne. Leven, Oekraïne. Julia, En wij praten door met onze correspondent, Kisha Hekster, die u net hoorde. Ze staat nu bij de gevangenis in Kharkov, waar Timoshenko vastzit. Kisha, is Timoshenko zelf wel komen opdagen bij de rechtbank? Nee, ze was er niet bij vandaag. En dat komt omdat ze zegt dat ze niet vervoerd kan worden omdat ze last heeft van haar rug. Er is een heel uh, debat hier in Oekraïne. Haar artsen zeggen, haar buitenlandse artsen zeggen dat ze inderdaad last heeft van haar rug dat ze verpleegd moet worden, behandeld moet worden. In Duitsland zou dat moeten gebeuren. Maar de Oekraïense autoriteiten die laten haar niet vertrekken. Die zeggen, nee hoor, we hebben hier prima medische voorzieningen om haar zelf te verzorgen. In ieder geval was ze er niet bij. De openbaar aanklager wil dat ze zich wel bij de rest van het proces zal melden. Of dat gebeurt, dat is nog onduidelijk. En is het inderdaad vooral een politiek proces, zoals die oude dame net zei. Nou, er is een heel groot deel van haar aanhang natuurlijk wat daarvan overtuigd is. En ook Europa ziet haar als een politieke gevangene. Maar er zijn ook heel veel van haar tegenstanders hier in Grabbo die zeggen, dus uh, zoals mijn mama al zei, zij heeft miljarden gestolen. En het is terecht dat ze vastzit in de gevangenis. Dus het is heel moeilijk te beoordelen. Het is wel zo dat de rechtbanken in Oekraïne, het justitiële systeem, niet onafhankelijk is. Dat staat vast. Nou, kennen voetballiefhebbers Garkov als de speelpad, speelstad van Oranje bij het EK Voetbal? In juni gaat dit proces rond Timoshenko nog een rol spelen, denk je? Nou, dat zou heel goed kunnen, want uh, in Oekraïne is alles politiek, dus ook het voetbal. Haar aanhang zal er ook alles aan doen om haar zaak zo veel mogelijk in de belangstelling te houden. Natuurlijk, tijdens uh, die eerste weken van juni. Uh, de autoriteiten die hebben daar natuurlijk geen belang bij dat dat door het voetbal heen gaat spelen. Er worden hier zelfs uh, geruchten verspreid speculaties dat ze misschien wel vrijgelaten zou worden voor dat EK. Ook om een gebaar van goede wil te maken naar Europa dat met de zaak Timoshenko in zijn maag zit. Maar goed, dat zijn speculaties. Voorlopig zit ze vast. En als ze inderdaad schuldig zal worden bevonden aan weer de nieuwe aanklachten. wegens belastingontduiking, waarvan ze nu beschuldigd wordt. dan zal die zeven jaar, dan zou daar nog jaren bovenop kunnen komen. vast in de gevangenis van Garkov. Kiesje Hekster, dankjewel. Bij bejaarden denk je misschien niet direct aan pesten, maar het komt regelmatig voor. Daarom heeft het Nationaal Ouderenfonds vandaag een platform geopend. Daar kunnen medewerkers in de zorg initiatieven, ervaringen en kennis uitwisselen. En dat doen ze vandaag omdat het de landelijke dag tegen het pesten is. Wij sturen de verslaggever Martijn van der Zanden naar een verzorgingshuis. Wil je hierop zitten of wil je wat zachter zitten? Nou, ik het wel lekker zacht zitten. Ja, weer lekker zacht ja. Oké. Okay. Het is een vrolijke muzikale middag hier in verzorgingstehuis De Warande in Zeist. En hoewel de meeste mensen hiervan genieten. Is het niet altijd even fijn hier? Op een gegeven moment dan zien ze je niet meer zitten. Of uh, ze maken opmerkingen over van, uh, ja, je moet niet zo hard praten. Of, uh, ja, dat is uh, vervelend, dat is ja, frustrerend en verdrietig ook. Of er moet iemand met een rol tussen uh, gaan liggen. En kijk, kijk, want ik zit hier toch ook, kijk, weet je. En dan zie je het gewoon gebeuren hier. En dan denk je, ja, ja, dan brengt de situatie het met zich mee, denk ik. Ook de manager geeft toe dat er wel eens gepest wordt. Nou ja, dat komt natuurlijk wel voor. En ook bij ons, uh, uh, ik hoop en ik denk dat dat wel meevalt. Maar we proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat dat uh, tot een minimum beperkt blijft. En daar hebben we ook allerlei maatregelen die we daarop treffen. De bejaarde pestkop, als ik dat zo mag zeggen, die worden erop aangesproken? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat dat, ja, dat dat misschien toch een lastig gesprek is. Dat is een lastig gesprek. En uh, ook daar zullen medewerkers uh, op getraind moeten worden... Uh, daar zullen ook sessies georganiseerd moeten worden met betrokkenen. Familie eventueel, van nou ja, wat gebeurt er nu en hoe kunnen we dat oplossen? Vaker met elkaar in gesprek gaan? Ja, zeker. Ja, ja. Heel simpel eigenlijk. Eigenlijk heel simpel, ja. ja. Maar ja, de, daar, daar, daar zit het eigenlijk natuurlijk. Het kan ook sprake zijn van miscommunicatie. Maar als je het daar niet over hebt, kan het uiteindelijk wel resulteren in uh, pesten. Dus ja, dan moet je dan uh, proberen in een vroegtijdig stadium met elkaar aan tafel te gaan... En, Belangrijk is een gemeenschap te creëren waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar het moet ook een beetje zelf in de karakter van de verzorgende dat, dat ze het zien. Dat kan wel uh, heel mooi bedenken, maar elke situatie is anders. Het kan wel druk zijn, maar je hebt ogen in je hoofd. Je hebt gevoel in je body en gebruik dat dan ook een keer. Want je hebt niet voor niks gekregen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Amsterdam streeft naar de oprichting van een derde universiteit. Daarover bericht de NSC Handelsblad en het Parool. Naast de UvA en de VU moet er volgens wethouder Gerens een internationaal topinstituut komen... dat zich toespitst op technologische oplossingen van grootstedelijke problemen. Te denken valt aan een studie naar afvalverwerking en de bereikbaarheid van grote steden. Amsterdam komt met een soort aanbesteding. Daarbij kan een samenwerkingsverband van bedrijven en universiteiten voorstellen doen voor zo'n instituut. De wethouder hoopt hiermee internationale onderzoekstalenten en kenniswerkers naar Amsterdam te kunnen halen. De stad wil zo aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven en zijn economische positie versterken. En NRC Handelsblad is kritisch over een nieuw cultuurfonds dat gisteren is gepresenteerd, het Blockbusterfonds. Dat is opgericht door Joop van den Ende en in het fonds zit 57,5 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Dat geld is door verschillende organisaties en fondsen bij elkaar gebracht. Dat lijkt een mooi bedrag om een deel van de bezuinigingen... van 200 miljoen op cultuur op te vangen. Maar NRC Handelsblad wijst erop dat de werking van het fonds zeer beperkt is. Alleen grote evenementen die anders vanwege het financiële risico... niet door zouden gaan, kunnen er gebruik van maken. Zo krijgt museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... steun voor de grote tentoonstelling over Jan van Eyck komend najaar. De Vlaamse Omroep VRT heeft besloten geen klachten in te dienen tegen een aantal politiekorpsen... ondanks een verzoek van een overkoepelende politiecommissie. Aanleiding is een undercover-reportage van het televisieprogramma Volt. En in die reportage werden tien portefeuilles... bij verschillende politiebureaus binnengebracht. De redacteuren zeiden dat ze die gevonden hadden. In elk van die portefeuilles zat 150 euro. Van de tien kwamen er uiteindelijk zeven terug bij de eigenaar... Met het complete bedrag erin. Ja, de, de VRT zegt trouwens geen heksenjacht te willen beginnen tegen een aantal korpsen. In Australië is een van de beroemdste fluitspelers uit de popmuziek overleden. Greg Ham van Men at Work. Een presentator van een radiostation in Sydney bracht het nieuws aangedaan. maar nog wel met enige slagen om de arm. We hebben some sad news emerging this afternoon from Melbourne. Aussie-rockstar Greg Ham van Men at Work has reportedly been found dead. The Victorian Ambulance Service is yet to confirm his identity, but it is being widely reported now in the Melbourne media. Uh, Greg Hamm and Men at Work had plenty of big hits. This was one of the biggest. Met het bekende fluitenwerk van Greg Ham. Hij was 58 jaar. De laatste jaren was er gedoe over dat nummer Down Under. Een rechter oordeelde dat het grotendeels was gekopieerd van een heel oud volksliedje. En Tim, wie belt zijn of haar partner het vaakst? Hij of zij? Uh, zij. Zij klopt. De vrouwen bellen vaker hun man dan uh, welk ander persoon ook. Goeie dat meel. zegt de BBC. Mannen bellen hun vrouw het vaakst in de eerste zeven jaar van hun huwelijk. Daarna verlegt de man zijn aandacht naar de vrienden. De studie zou aantonen jawel, dat vrouwen de meeste tijd en energie steken... in het creëren van een band in de relatie. Al dus de BBC. Frankrijk kiest.